Voorwaarden en beschikbaarheid. Bel 0800 1872 of ga naar upc.nl. Aan de linkerkant de Duitser van 1450 kilo. Deze gespierde bolide neemt het op tegen de flitsende Fransman van hetzelfde gewicht aan de rechterkant van de monitor. Bekijk en vergelijk nieuwe auto's nu op autotrek.nl. Zet ze naast elkaar en zie welk model jouw voorkeur verdient. Keihard nieuwe auto's vergelijken? Doe je op autotrek.nl.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 Met het Amersfoortse personeelsplan wordt ondernemen een stuk relaxter. Hierin combineren we voor uw medewerkers het pensioen, ziektekosten en arbeidsongeschiktheid. Voor meer informatie over het Amersfoortse personeelsplan gaat u snel, nee, relaxed naar uw assurantieadviseur. De Amersfoortse, de inkomensverzekeraar voor ondernemers. Hoe kom je aan het terrazzo bedrijf? Nou, via via. Is dat wel? Speun de haas voor elke klus, maak je huisje lekker knus, werkt meestal niet te hard en het liefst een zwart. Schat, ik wil een vakman. Kijk eens op afbouwenonderhoud.nl. Hier, die heeft een nauwe afbouwgarantie en hij zit om de hoek. Afbouwen? Kies voor een vakman met garantie. Kijk op afbouwenonderhoud.nl. Vandaag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 1 april. Nee, 30 maart. Hé, hey Edwin, er zit poep onder je schoen. Nee, fuck niet echt waar, hè? 1 april. Ridder geslagen, die Bono. Is dat daar waar, ja? Ja, nou, ik heb er opname van ook. Oh, dat is een Pijnlijke ervaring voor die man geweest. Elevation aan 9 over 7 vrienden. Goeie naam. En Gerard, ik heb begrepen dat jij lekker in de tuin gelegen. Dus je zal wel een heerlijke, bruine, dampende rug hebben. Als je... Hè? Nou, ik denk dat die, in ieder geval één iemand weet die een bruine rug heeft. En wie is er vanavond weer niet mee? En hebben ze de binnen binnengekregen. De ze van deze zingen. Om opnieuw in te zingen. Ik denk het niet, hè? Nee. Precies. Nou nee. dus heeft... nee, ja, eh... Uh... Ik was weer... ik niet aan de beurt? Ja, jij bent aan de beurt. Ik was aan de beurt om te leren naar meneer... Ja, maar ik maak me toch zorgen, want hij is er gewoon weer niet. Hij is er gewoon weer niet. Waar zit toch die meneer... Ik check hem of de het dat doet. Het is nog steeds niet binnen bij de zangeres. Die zullen het wel weer fout doen, hè? Ja, Goed. En was jij niet uh, jaren, meneer reageerde. Ik heb gehoord dat je 49 jaar bent geworden, meneer. Ja, dat is een ruk uh, tikfout, is dat. <laughs> Het moet 29 zijn, dus... Uh... Oh. Nou, laten we er maar beginnen, want de fax heeft het volledig begrepen. Die fax heeft het even... We doen het gewoon! Shit! Ja! 3 FM. Ik ga even, even die fax... Ik word zo moe van het apparaat. De hele Wacht even... Oh. Zo! Kijk of hij het weer doet. Ja! Ja! Ja! Oh, de zangeressen zijn al naar huis. God ja, goddank. Nou ja. want het is natuurlijk al... Uh... Nou, oh, het, is, uh, het is toch al gauw vrijdagavond... En in de volksmond kunnen we dat beter bestempelen als... Weekend! So I could be low to this, I'm a little bit shy Why don't you like me, why don't you like me without making me try I try to be like Grace Kelly mm -hmm. But all the looks were too sad oh. So I tried a little Freddy mm -hmm. I've got an entity mm -hmm. I tried it, little Freddy mm -hmm. I've done an answer to mine we al binnen zijn? Hoppa. Ja, de hit is gemaakt hoor. Wat een leuk liedje is toch toch. Het album is ook fantastisch en we worden er vrolijk en blij van. En alles doet het ineens nou, weer. Kan je nog vrolijker zijn? Echt, hoe wij, dat is, nou, er is een webcam bij. Johan, dat er geluid niet wordt meegepakt. Wat hebben wij als een brul op die plaats? Nou hè, nou, ik ben ook blij dat het niet opgepikt is. Want stel je dat ervoor dat mensen dat zouden kunnen horen. Dat dat gebruikt wordt tegen je. Dat kost de partijluisteraars. Hey. Zo. Zo. Het ergste is ook dan, eh, als je de plaat dan ergens hoort op een ander moment of zo... dan denk je dus niet meer aan, uh, aan leuke dingen. Dan denk je dus aan ons, die dat meezingen. Het oh. komt nooit meer goed. Nee. Dat is echt een drama. Maar goed, dat was Mika en uh, Grace Kelly. Oh. officieel uh, vrijdagavond. We zijn zitten, we zitten een beetje de bar, Bart. Uh, het qua licht en zo, ja, hè? Het, de, dat licht! Dat, ja. Ja, het is toch het, uh, het is nog licht buiten. en Dit is de eerste keer dat we hier in de zomertijd uh, op vrijdagavond zitten. Normaal is het al pik het donker hier. Het hoogst dan wel. Maar ben je hebt ik... het toch zien? Het hoogst, hè? Het, was, het regent. heb je ja, het gezien? Het, oh ja, verdomd. Het, het hoogst echt. Het regent, hè? Ja, het is, uh... Ja, maar het is goed voor de tuin, zeggen we altijd dan. Ja, maar daar ben je mee bezig geweest vandaag. Nee, he? ben je gek geworden? Dat zei je. Ik, ik, ik niet in de tuin mij? Ja, ik belde jou toen ik in de tuin liep. Oh, liep gewoon. Dus even om uh, de inspiratie op te doen. van die vogels die je hoort op de achtergrond, weet je wel. Zijn even goed voor, de, voor het gevoel voor de krokus. Ah, ja, ja, ja de dat is belangrijk. Nou, het is een nieuwe extra weekend. Waar is die venster heen? Weet iemand waar die heen is? Ja, wat, was het niet iets met... Uh, ik check het nu even. Kijk, wordt misschien geknipt. Had het niet iets te maken met Disneyland? Ja. ja. Z nou, het is het echt erg. Hij is er, volgens mij twee maanden geleden geweest. En dan ja? gaat hij dus nu een weekend. En over twee weken is hij weer een dag weg. Ja, hij heeft zo'n abonnement, hè? Dat ja, je, ja, dat ja. Je eens per maand uh, moet hij erheen. Maar weet je wat ik dus denk? Ik denk dus dat uh, Veenstra Stiekem Govi is. In het nou, park. Een Ja, ja. Hij, heeft, ja. Al, hij heeft trouwens ook wel oren naar Mickey Mouse. Zou ook <lacht> nog kunnen? Zou eens we bellen. Wees bellen, ja? Ja, nou, waarom niet? Het kan toch niet waar zijn? We hebben even kijken. Een nummer. Even kijken, Veenstra. Ja, natuurlijk hebben we zijn goede vrienden. Nou, hij is vroeger in het verleden. Is hij natuurlijk wokkel geweest ook, hè? Is hij als, ja, als wokkel. Weet je dat niet? Nee. Hij heeft er nog een keer in een wokkelreclame gezeten, begreep ik. Hij was dan de wokkel. Hij zat in die wokkel. Hij zat, was hij dat? Hij was. Was hij, ja. Is hij de reden dat ik jaar geen wokkels vergeten heb? Ja. Hij ja, je. Veenstra en een wokkel. Je een Beetje, nummer? Klinkt ingewokkeld allemaal. Hij gaat over als goed is. Gelukkig. Geen buitenlandse klanken nog, want ik krijg misschien een Franse. Livain du Butin, Blanc, Livromage, die Crozon, die Pennine, die Bologne. Ik vind dat die lang overgaat in Frankrijk. Dan maar een voicemail. mail. Live verbonden met Parijs. Daar is het toch? Ja. Ja, Le, le Paris. Le Paris, oké. Okay. Michiel, maar ja. dan de voicemail. De voicemail. Dus voicemail. spreek even wat in als je wil. Belachelijk. Belachelijk. Dat je niet opneemt, belachelijk. Tegen dat salaris zo! Belachelijk. Je zit in Parijs, we zitten hier. Waarom ben je er niet? Ja. En waarom moet je nou weer... Wat is nou belangrijk? In radioprogramma of, of bij Goffie op schoot? Hè? Hè? Ik hoop van je te horen vanavond. Alles zwaait er wat. Ja, en weet wat hij zegt. Dat is, is een ook. leuke voicemail dit. Ja, die, die straks uh, die ik ook dat? ook hebben we een gemiste oproep. Ja. En dan gaat hij even bellen en dan hoort hij dus dit. Ja. Dat is best gezellig. Maar goed, in plaats van uh, Michiel Veenstra... Bart Arems, dames en heren. Ja, ja, ja, ja. ja. Dank u, dank u, dank u. Chauvelet is ook geregeld. Uh, ik vind het zo... Uh, het zou een beetje belachelijk zijn als we nu al de inhoudsopgraven zouden doen, vind je niet? Uh, ja, maar ik zie dat je er al aan denkt. Ik zie aan je krookjes ja. dat je er al aan denkt. Weet je wat het is namelijk? Ik ja. weet namelijk wie er gaat komen straks. Ja. ja. En het, dat is iemand... Nou, uh, sterker nog, twee maanden geleden zei hij elf... al... Is het mogelijk misschien? Ja, want ik bood haar... Ik, ik heb haar, ja. uh, zeg maar... Het was mijn idee. Ja. Dat zij moest komen. Ja. En vanavond is het zover. Na al die maanden. Je wil zo graag al zo lang met haar praten. Ik wil heel lang ja. met haar praten. Uren ja. achter elkaar ja. zou ik met haar willen praten. Oh. Maar echt uren. En wie is het nou? Ja, dat houden we nog lekker even geheim, toch? Tot die tijd een spannend muziekje. Die muziekje. VFM. Real music. De nieuwe Arctic Monkeys. Ryan. Top max for Natasha Bellingfield. baby, get serious like crazy. En Maroon 5. Deze week Maroon 5. Dank je best, Spannend om je hey. Wil je ook komen? Ja. Ja, verdomme. All <laughs> De nieuwe Maroon 5 is zojuist officieel aangekomen. Makes me wonder. Waar? Dus weet hij. Oh, zo heet hij ja. denk ik. Die vraag je even af. die wel meegeven. Hoe die heet, hè? Waarschijnlijk. Maar een goede plaat. Makes me wonder. Het is ja. uh, funkier dan, uh, dan ooit, die gasten van Maroon 5. Ik weet niet wat ze gedronken hebben. Maar <lacht> Maar wat het gek is, dat lijkt me alsof er een heleboel bekende elementjes in die plaat zitten. Ja. Gewoon hele kleine loopjes, ook van die eerste. Beetje Prince uh, ook, hoor ik. Ik hoor, zitten, ik hoor Prince. Ze hebben de hele pop, uh, pop uh, naar nou, alles bij elkaar gevoegd. En dat is één plaat geworden. Wauw. En hij is gewoon meegegeten. Zo nieuw als hij is, is hij meteen meegegeten. Complete week. Alleen maar te horen hier. vonden wij afgelopen week hè, bij de vergadering. Wij willen bij Room 5 ons meegeven. en meteen geregeld. Kijk eens. Uh, Kleine lef... moeite, goed plezier. Ja, over uh, grote moeite gesproken. Jij wil eens een flesje bier proberen te openen zonder openen? Nou, het is een echt... Uh, ja, we, ik zou even het probleem uit de doeken ja. doen, lieve luisteraars. Het is namelijk vrijdagavond. En wat hoort er nou bij een vrijdagavondprogramma? Een biertje. Ja. Maar uh, we hebben alles hier... Ik uh, bedoel, we barsten van uh, de, de weekendopeners... Op zich. Ja. Alleen de opener kan fles. Er zijn, nee. ja, mag je er zijn? Nee, nee. die mag er zijn. Maar oh, we hebben hier ja. dus geen openers. Dus ze zitten met flesjes bier die hey, niet open ja. kunnen. Ja. Onder het motto: ik lust rum, jij mag er zijn. Ik weet het echt niet waar. Ik weet, hoe krijgen we nou een flesje bier openen, open zonder openen? Nou, ik ben ooit een keer op een verjaardag geweest. En er was een, uh, was een meisje die werd er ook elke keer voor gebruikt. Van, uh, kun jij misschien. Die kon het met de tanden zo. Flok! Sorry? Ja. Vlok. Met de tanden een beetje. Maakt ze, maakt ze een flesje open. Breekt we de bek niet open. Nou ja, dat echt? gaat vanzelf wel, ja. Maar dat is echt heel gevaarlijk. Maar uh, ik kan dat niet. Ik begin er ook niet aan. Ik durf dat ook niet. Maar die had een gebit als... Uh, ja, noem eens iemand. Rob de Nijs. Rob de Nijs, Precies. <laughs> ja, dat dat werkt. Dus maar, uh, hoe gaan we dit oplossen? Kan jij, heb jij een truc? Met je koptelefoon? Uh, nou, ik ken een vrouw. Ja. En haar, nee, die heeft ooit een keer een flesje opengemaakt. Zonder openen. En nooit van gehoord. Nee, dus ik, nou, ik ik durf het dus niet we hebben dat keer een uh, eerder een probleem hiermee gehad en toen zei uh, iemand uh, een luisteraar die eerst meestal ah, "Hé joh ja, stelletje mietje Zijn jullie nou kampvuur, uh, padvinders? jezus mino hoe kan dat nou dat jullie zo'n flesje niet open krijgen dus uh, ik dacht nou weet je dan gaan we de... via de tafel zei hij. via ja. de tafel dus ik heb hier staan rammen jongen nou er is, er is die, die, we, we moesten dus een nieuw meubel ja. na afloop van het programma dus eens kijken of we misschien nu even wat mensen. Ik bedoel, wat leuke tips. Voeren direct uit. Hallo lieve mensen. Dit is extra weekend. Hallo met Raymond. Wie zit er bij jou in de auto? Uh, mijn kindjes. Ik hoor het. Wat zingen ze? Ja. Ik weet niet wat ze zingen, maar het klinkt wel gezellig. Ah, oké. Okay. Wat heb jij een tip voor ons met dat bier of niet? Heb je een krant bij de hand? Een krant? Krant? Ja. ja we hebben een krant nou, op bij zich de hand. hier een krantje. Ja. Wat moet je met zo'n ding dan? Heel strak oprollen. Ja. Wordt er gewerkt? Echt heel strak. Heel strak oprollen, ja. Dubbel vouwen? Dubbel vouwen. Strak oprollen en dubbel vouwen. Zo, ja. nou dan ga je met de Zaterdag Telegraaf. Hoppa. Ja. Dan zitten dan als het goed is van die kleine puntjes op. Kleine puntjes? Ja. ja ik zie een hoop Dubbouwen. puntjes, maar geen kleine, is dat? Ja, en dan? Die zet je onder je vinger en dan wip je hem zo open. Nou ja, doe dat een keer hier maar als demo, want dat lukt hier niet. Het is, uh, nee, het wordt, het wordt niks. Volgende tip, zeg ik. Nou, succes jongens. Bedankt hè. Het komt kom wel goed hoor, we moeten eigenlijk de inhoudsopgave doen, maar dat geeft we niet. We willen eerst meer. Hallo? Hallo? Ja? Ja, ik heb wel een tip voor je. Ah, graag. Met, uh, met de ene fles de andere fles openmaken. Ah, ja ah. dat klopt, dat heb ik laatst ook een keer gedaan. Maar dan lekt het allemaal uit die ene fles. Het lekt inderdaad allemaal uit die ene fles? Ja. Ja, of met aansteken. Ja, aansteken. Oh, die heb ik. Ja, nee, oh, ja, jij rookt, ja? Ik ben oh. al gezond Hier, aansteken? Hoe doe je dat? dat? Dat zie ik ook iedereen altijd doen met zo'n ding eronder. Aansteken kapot, zie je? Daar gaan we al. Je gehoorapparatuur staat een beetje hard. Met de achterkant? Met de achter ja, dat doe ik. Ik zit met de achterkant, man. Mag ik één keer proberen, Auw, Au, Nou, bedankt voor de tip. Oké. Dag. Ja, wanneer? Ja, er ja. ja, kwam een ja, bij. Daar ja, ja, ja. ja. ja. ja. ja. ja. Ja. ja. De tip is, uh, dit is een gouden tip. Alle prikken eruit, nu maar hij is nog steeds niet open dus, hè? Het erge is dus nu dat ik die man dus als dank. Ja, ja, hij is open! Hij is open. Jezus. Goed, jij ook eens? Nou, graag. Wil je er mij even? Reizen? Ja, vriendelijk. Zullen we die man een uh, fles openen sturen mee. als uh, prijs? Dat vind ik een goede. <laughs> een extra grijnig. weekend opener, ja. Ja, ja, die zijn er namelijk. Uh, en jouw biertje. is... Nah, nou, Bart, jij bent de helft uh, van avond hoor. Uh, hè? Oh, ik had je pijn aan mijn klauwen, joh. Ja, aansteken naar de Palestijnen, maar voor de we rest hebben we wel bier. Zullen we even proosten op de uitzending ook? Proost, hè? Oh, ja. Hopla. En dan nu de inhoudsopgave ja, Wat zit er in het programma vandaag? Nou, dat is een goede vraag Ik denk dat we zometeen maar eens gaan beginnen met een ouderwetse item Wat er altijd in zat, namelijk De wildprik En wat is dat ook alweer Gerard, de wildprik Nou, Bart uh, Nou, dat is dat je, uh, <lacht> dat je voluit kan bellen 09091336 ja. Prik je er live bij en uh, je bent onderdeel van het programma 09091336 Dan gaan we gewoon eens kijken wat jij gaat doen dit weekend uh, Of je een beetje in de zomertijd zit en uh, het grappige is dat onze, uh, onze inhoudsopgave elke twee minuten ook verandert. Wordt echt gepast, ja. Kijk, elke nieuwe papiertje, wat leuk is dat? Ja. En daarna, als we daarmee klaar zijn, hebben wij weer een verdomd moeilijke opgave van. The Lift! Ja, en waar uh, daar, daar bedoel ik? Uh... Wat daar de bedoeling van is, is dat je. Uh, stem ik hoort, mag ik nog één paalblauw? Ja. <laughs> ja, zo inderdaad, zeg. He. Maar die, uh, de voice lift, een aantal, uh, nou ja, op zich herkenbare stukjes tekst, maar licht vervormd. En wie is dat dan? Wie dat ja. oorspronkelijk heeft gezegd? Weet je dat dan? Uh, mag je bellen? Hij is moeilijk, hè, vanavond. Hij is maar heel moeilijk. Hij is echt ver... Hij is dat heel een... moeilijk. Dit wordt een lange avond. Die persoon verwacht je niet in dit programma. Dat is Net. echt. Is dat zo? Ja. Oh, ja jij weet het nog niet. Nee, ik, ik kijk als een uh, aangespoelde walvis die net oh. een medals gered heeft gerookt. <laughs> ik dat zie is, het. Dat is deze blik, hè? Nou, dan blijft het heel spannend. Ik zeg het toch even niet. Oké, okay. nou, dan je, houden we nog even te goed. Wil je meedoen? Uh, gaan we overklappen wie onze gast is uh, vanavond? Zullen we daar nog even langer mee wachten? Ja, ik vind het wel spannend. En tot die tijd. Een spannend muziekje? Ja, weer. Dat lijkt me een goed idee. Wie is onze gast? Ik, ik vind het zo blij dat ze komt. Als mensen nu kunnen gokken misschien via de sms. Kijken of er één goede gok tussen zit. Wie hebben wij het gast vanavond? 3-3. Nou, als je dan toch gaat bellen voor, uh, voor de wildprik. Doe dat dan ook meteen even. Dan zitten we er helemaal licht. Kom. 2. gezellig. het is Veenstra, ja. het is weer weekend! Ja, kan Nou ja. ja! Extra weekend! 3 onze gasten. keer keert meteen weer om. I told you not to abort until you're a child, you're a hero of some sort. But hey, the worst is over. You're ready to do this. I got faith in your baby, renew this space. And everything will be fine. Now, an adult, talk, no before you chime for something, we'll be there. Just give us a ring. We will help you to raise that king. Word to the mother, cause it's a black thing. I respect you in a strong way. Super late nights, cause your baby slept all day. But mama, don't sleep. Your lights a turning page. Mama's always on stage. This is reality, we need to tune our minds Brothers talk of revolution, but leave the babies behind your sister's a sucker, just leave them be The revolution is now to brothers like me Just step in, cause your man stepped out To raise these children, no doubt So let's go to it, and possibly Bring a generation of max in the future See, I respect you in a strong way Super late nights, cause your baby slept all day But mama don't sleep, your lights are turning page Mama's always on stage Keep up your strip now development aan die goede oude tijd toen ze echt de ene naar en de andere goede plaat maakten. En dit was bijvoorbeeld van Mama's Always On Stage. Daar klaagt de kleine van Gwen Stefani over, hè? Die vindt dat de moeder te vaak op het, op het podium, podium staat. staat. Ja, zeg waar. Hé, hey, dan is dit op het lijf geschreven. Nou, dat dacht ik. Mama's Always On Stage. Ik kan je ja. voorstellen hoe die kinderen van erover, het erover denken. Zo. Laat staan die van Mick Jagger. <laughs> Ik heb trouwens van de week ik heb het gelezen hoeveel die gasten verdienen van de Stoneshow aan zo'n tournee. Gewoon 344 miljoen dollar, echt? zoiets. Dat is echt... Maar dan snap ik er helemaal niks van. Hè. Dan heb je echt zoveel geld verdiend in je leven. Ik bedoel, met één zo'n toertje heb je het al in principe kan je al behoorlijk rondkomen. Nou, behoorlijk rondkomen. Je, je krijgt dit leven echt niet. meer op die gasten zijn al uh, tegen de tachtig. Maar dat is toch even mooi dat ze dan toch nog blijven toeren op zich? Want je gaat iets leuks doen. Ja, maar maar dan vinden dat... zij blijkbaar het leukst dan. Weet je wat het, het probleem van de Stones is? Elk jaar denk je weer, nou, dit is de laatste keer. Ze kappen ermee. Hè? dit is over. En ja hoor, daar staan we dan weer in de rij voor een kaartje. Weer een nieuwe tour. Want onder het motto, dit zou wel weer eens de laatste kunnen zijn. Dus iedereen gaat maar naar die Stones. Elke keer weer, ik ook. Ik trap er ook in. Want ik denk, oh, daar komen ze weer. De ja, laatste kans. De ja. laatste kans om Keith Richards staand te zien. Ja, precies. En, maar ja. ik vroeg me laatst ook af, hoe kan het toch dat die man maar blijft staan dan? Want die man heeft uh, inmiddels Herman Brood alweer opgerookt, bij wijze van spreken. En uh, het schijnt dat die man elk jaar nieuw bloed krijgt. Is dat zo? Ja, al zijn bloed wordt uit zijn lijf gepompt. Volledig vervangen. En dan krijgt hij nieuw bloed. Ja, als ik 343 miljard... Uh, nou, miljard niet. Miljoen per tour krijg. Dan kan als dat, ja. Maar hoe zit het eigenlijk bij Cher? Is het bij haar niet boven? Zij heeft inmiddels alles bij haar een keer vervangen. Ja, nee, is het maar... dan niet zo dat ze gewoon eigenlijk weer een nieuw leven heeft? Nou, haar bloed is, uh, is volgens mij nog nooit vervangen. Er is ze allemaal wel, Ja, ja. ja. Zitten we niet midden in de wildprik? Oh ja, we zitten midden in de wilprik. Maar eerst nog even een stukje van de en Verder in dit programma ook nog kaarten voor de vertellies. De mix van DJ Sandstorm. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen request. En het woord dat scoort. En dat vallen ook weer prachtige prijzen mee te winnen. Ja, zometeen meer details. Maar ons. de wildprik. Ja, het is tijd voor... De wildprik! 09091336, bel ons en wij zeggen hallo. is uur goedenavond. Hallo. Hallo. Wie is dit? Ja, hallo. Dus het punt om je naam te zeggen, hè? De avond staat of valt met dit telefoontje, hè? Het programma kan volledig mislukken als jij op een uh, foute manier nu reageert. De naam moet nu gezegd worden. Hoe heet jij? Jelle. <gat> Jelle! Eh, uh, goeiedag. Hey, goeiedag. jongen, Het hoge woord is eruit, hoor. Ja, zeker, zeker. Hoe is die sfeer? Ja, uh, goed hè, goed hè. Ik ben weer bijna thuis, dus gaat uh, goed. Dus. Waar rij je naartoe? Naar, naar Friesland. Naar Friesland. Ah, ah lekker. Ah. Fri Friesland, boppen. Lekker, boppen. Oh, goed de... Is inderdaad hey. Ja, dus de heel Friesland zit onbeschonken in achter het stuur. Onbeschonken? Friesland, boppen, inderdaad, ja. Is dat zo? Ja. Beschonken? Ja. Ik, ik beschonken, nee, nee, nee, nee. Ik ben een nuchter. Je klinkt helder inderdaad, heerlijk helder zelfs. Ja. hey um, wat, maar wat slot. gaat er gebeuren vanavond? Er gaat toch wel iets leuks gebeuren, Jelle, of niet? Ik ga het even naar de kroeg, hè? Ah, kijk. De... Er staat, wel. Lekker, er staat een lekker wijwater achter de baan, dus, huh? die oh, gaan we even versieren. We hadden er hier uitgenodigd, dacht ik. Ja, ik gedaan daar ineens in die kroeg. Wat is dat nou weer? Ja, Hé, hey, de... maar Jelle, ja? hoe pak je dat aan? Wat is jouw tip? Misschien steken wij er behalve ons haar nog wat van op. Uh, gewoon, zit je haar leuk neuken. Oh, dat is een uh, letterlijke openingszin? Ja. Ja. Zit je haar leuk neuken. Nou, ik, uh, ik spreek je als een maandag als je ineens veeblauwe ogen hebt. Dus jij zegt vlag over de kop, een neuken voor het vaderland en gaan. Bart, nou, nee, ja, wat, is, wat ja, zeg nee, je nou dan? Nou, nou, nou, ja, dat heb ik ook van iemand gehoord, hè. Dat, dat, dat meen ik, ik niet zelf. Echt? Nee, maar dat gaan we toch ook helemaal niet doen. Dat is zo, zo mee, 2002, 2002, die versiertruc. Het is, nou, maart 2007, hoor. 2002 is het al, al vijf jaar terug. Ja. ja. Ja. En ik ken iemand die die versiertruc ooit gebruikt heeft. Nooit meer Nooit wat van gehoord. <laughs> nou, ik wens je sterkte, Jelle. Stuur een kaartje, Ik bel je vrijdag alweer. Nou, Spannend. Had ik nog leven. Ja, je hebt er vertrouwen in, dat is duidelijk. <laughs> nou, Daar. Jo, oh, hoi. Wordt niks hoor, met die man. Zeg het nu al. Goedenavond, wie is dit? Wordt helemaal niks. Ja, hallo. Hallo? Ja, Hans. Hans! Ja, de enige echte. Hoe is het jongen? Ja, heel goed. En met jullie? Nou, bovenmatig flex. Ja, ja. absoluut. Hartstikke dat lekker lekker. En uh, waar ben jij mee bezig? Uh, ik ben op het moment even op weg naar huis. Op... Je bent afgewerkt! afgewerkt. Ja, ja, ja, ja. Ja. Wat heb je de hele tijd gedaan dan? Uh, werken, vrachtwagenchauffeur. Ja. Oh, vrachtwagenchauffeur ja. natuurlijk. hè. Wat is je favoriete broodje bij tankstation? Het uh, ja, is toch maar filet, filet Filet hè. En hoe ziet je weekendbesteding eruit ongeveer? Uh, ja, ik heb vanavond een verjaardag. Ja. Ah. Zo'n kringverjaardag of is het een leuke verjaardag? Nee, dit is wel een beetje uh, onder het met zeg maar. Oh, oké. Okay. Okay. Nou, neus dicht en gaan, heel goed. Ja, die ja. Oké. Okay. En... en morgenavond gaan we even weer stappen in de plaatselijke discotheek. En uh, welke discotheek is dat? De Bierton in Schubbeke-TV? <lacht> nee, ja, en... Lucky, Kennen jullie hem? Waar is dat? Lucky in Reizen. Reizen. Oh ja. We reizen weer de pan uit. Nou, dat wordt een leuk weekend. Ja, zeker. Dat wordt een leuk weekend. Ja, zeker. Maar dan mag ik jullie gast nog even raden. Ja, wie nou denk je dat er komt? Raad even. Ja, ik ga ook op Kim Holland. Kim, Kim Holland. Nou, daar had ik uh, wel. Nee, dan had ik geen gewaagd ondergoed voor aan. Hoewel? Je ja, hebt nou. geen ondergoed aan, toch? Zij kan dingen met een meloen die ik nog nooit iemand heb zien doen. <laughs> ja. ja. Ik zie die ook liever niet. <laughs> ik hoef ah, geen video's te zien. <laughs> dat ik ook niet. Maar ik kan je melden met een meloen. kun je leuke dingen doen. Ja ja, ik geloof jullie direct. maar die is het en niet, handwaar. nee, nee. die is het niet. nee, die is het niet. en die mag maar één keer raden. Van. jammer hè. ja, ik van. neem jij afscheid of moeten wij het doen? maar, uh, nou, wat moet ik zeggen aan ja, zoiets. aan u, doe maar, doe maar. aan nou, is goed. Hé, hey, jongens, succes vanavond. Dankjewel, Dankjewel hè. wel. waar blijft hij? Okay. hoi. Ja. doei. Uh, goedenavond. Dit er is extra weekend, Je zit midden in de wildprik. hallo. hallo. met Richard. Hey, Richard. Richard! Ja. nou, zeg. Ja, yeah. ja! Kijk, meteen niets weer. dat doe je leuk, Richard. Ja. Hoe is het met het weekendgevoel? Ja, ik ben ook naar huis aan het rijden. Nou, nou, weer iemand die afgewerkt is. Wat heb jij de hele dag gedaan dan? Ik heb de hele dag staan te wachten in Lille. Mooi De hele dag staan wachten? Ja. Waarop eigenlijk? hoe weet je dat... Uh... Ja, dat wil je niet weten. De bus kwam maar niet. Op het laatst gebeurde al drie keer in een uur. Nee, wc-papier. Wat? Of wc-papier. Je hebt zitten wachten op wc papier dan ja. Heb je toch zo'n hele rode rand hier. je reeks gehad, niet? Bart! Ja, van de pot bedoel je. Wat zeg ja. je nou toch allemaal weer? Nou zeg, alsof ja. het zo'n verrassing ja, het is. Dat gaat, gaat wel jeuken. Hé, hey, ja. maar um, hoe, wat is het verhaal erachter dan? Ik wil gewoon alles weten hoor. Nou, de, dat zijn Franse mensen die zijn een beetje lui met werken, dus uh, dan staan we met een hoop te wachten tot we daar kunnen laaien. Uh... Oh jee, vervoert toiletpapier. Oh. Ja. oh, de lading dat, kwam niet. En dat is Frans toiletpapier. Ja, nee, het is voor mijn ja. Ah, is het nou ook zo dat als je dat vervoert dat je dan thuis geen wc-papier hebt? Dat heb je wel eens met schilders, die dan bijvoorbeeld alles is prachtig, weet je, behalve bij hun zelf ja. thuis. Nee, ik zie dat ik heb dozen. Jij Krijg je gratis papier, ja? Dozen met papier. Ik heb tien jaar vooruit. Wow. Ja, je hebt natuurlijk van een vrachtwagen laten vallen, hè? Ik laat alles van de vrachtwagen vallen. <lacht> je moet goed goedkoop aankomen. Nou, nou, nou, no, no. nou. Prima, dankjewel. Uh, ik zo voel een afscheid aankomen. Ik ook. Oh, ik ook. We nou, nog, uh... ra nog raden? Ja ja, ik weet hem, Wie is het? ik weet het trouwens. Wie is het? Ja, Michiel die komt. Wie? Feenstra. Veen, Michiel Feenstra komt. Uh, nee, helaas, die jongen. zit uh, in een pak in uh, Disney World. Die is er niet bij. Nee. Oh, uh, nee, verdomme. Ik heb hè? niks gewonnen. Nee, Je hebt niks gewonnen. nee Erger, Dori. Hey, houd doe dan hè? Ja, Dag. Nog eentje voor de sfeer gewoon. en ja, nog eentje. Oké. Okay. Hallo. Hallo. Oh. extra Hallo. weekend hier. Ah, die klinkt sfeervol. kunnen We kunnen het er even ja. een keertje opnieuw doen. Wacht even. Hallo. Hallo, extra weekend. Hallo. Kan nog iets vrolijker, hoor. Hallo, extra weekend. Goedenavond. Met wie? Hallo, met Gertje. Gertje! Ja! Oh, start van alles stort in. Stort een he? hele studio. Oh. Dat geeft allemaal niet. En Gertje, jongen, what's up? Ja, uh, ja goed met jullie. Nou, ja nog steeds goed. Het gaat uitstekend, Gertje. En wat ben jij, wat ben jij aan het doen dan? Ik ben een beetje aan het computer en een beetje naar jullie aan het ruisdreven. En op Aha. welke website zit je? Kun je even je geschiedenis doornemen? Ja, kan. Als je ja, dat, kan. dat dingetje doorklikken, dat... Uh, dat, uh, dat tijdsklokje, kan je even... welke website heb je bezocht de afgelopen twee minuten? De afgelopen twee minuten, uh, 3 5? Hey. Hmm. Ja, Hoi. leuk hè? Ja. Dus uh, dan, we, dan uh, weet jij wie de, de gast is vanavond, dat heb je dan kunnen lezen. Ja! Nou, ik zat eigenlijk de, de, de webcam te kijken, want jullie zaten een biertje te openen en ik denk, nou dat wil ik zien. Hoe dat lukt. Het ja, is, het, het is, het is gelukt. gelukt. Ja. Er zijn nog geen gewonden gevallen, maar het scheelde weinig hoor. Ik, ja, Bart, je gooit hem bijna om. Dat is, dat, dat is doodstraf, ik hè? Ik ben verschrikkelijk onhandig, dat klopt. Ja, dat ik niet. Je hebt hem wel opengekregen. Kun je nog één keer de 3FM-site kijken en dan nog eventjes uh, aangeven wie de gast is in het programma? Ja, dan kunnen we dat afsluiten. Kunnen we het afsluiten? Ja. ja, ja, dat kan, dat kan. Even kijken, waar ik het team bij jullie? 3FM.nl, dan meer nieuws onder de headlines. En dan het, uh... ja, ik kan net goed ja, zelf bij, voorlezen, bij, bij, het vijfde item. Bij Peter de Vries naar rechts. Bij Peter de Vries, eh, ja, ik weet niet zo handig. Oh ja, meer nieuws, ja. En dan? Naar beneden? Ja? Naar beneden scrollen? Ja, naar beneden. Ja? Wie, wie zit er in extra weekend? Extra weekend? Jij mag het uitspreken Oh jee. Echt? Ja, wie is het? Uh, Miljuska. Miljuska! Zij komt straks hier en die van TMF! Yes! Zo, ja, dat ziet er zeker leuk uit. Nou, ik wou dat zeggen. Zo. Dus dat wordt een spannende avond hier. Kom buiten. Nou. Ik vind het ook zo raar dat alle mannelijke collega's zijn blijven hangen vanavond. Ja, allemaal overwerken ja, zijn ze dus ook. Ineens, over, in, ineens is dat ook niet meer erg. <laughs> nou ja goed. Hey, ik wens je heel veel plezier vanavond. Is al wat. Hè? Mis, is ja, die is wel wat. Die heeft echt die baaltje, jongen, in het grofiepak. Ja, maar die vindt ja. Pluto wat aantrekkelijker nog, hè? Ja. <laughs> die is naar Pluto. Ja. Jongen, dankjewel okay. voor het bellen en een fijn dampend weekend, hè? Ja, uh, ik wens je van hetzelfde, hè? Ja. Dag! Dag! Ja, dag! Zo, tot zover... De Wildblik! Zometeen... De Voice Lift! Ja, Ah, ja, ja, ja, erg makkelijk in elkaar te zetten, maar... Hey, ik bedenk me net iets voor het programma. Zeg, uh, volgend weekend weer. Ja, dat zei je vorig weekend ook al. 3FM. Maakt werk. Weekend! Van je weekend. Het Huis van de Heer. Van de Heer. 4 op 3. En Wint Diergaarden. Sowieso. Zo. En die Zoë. De mega op 50. En Bart. De radioshow van Bart. Details. 3FM.nl 3FM.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 Een goddamn! Goede versie is dit zeg je. Hey. Om jouw oh. terminologie maar te gebruiken. Het Zweed zat schuimend op je voorhoofd. Het is echt ja. Sorry. Ik heb mezelf dus niet in de hand. Dit is dus voor alle duidelijk een nieuwe single. Zo. Het is uh, Nina Simone. Het al bekende stuk. I got No, I got life. Maar er is een uh, Groove Finder remix van gemaakt. Binnenkort komt er een Remixed en re album uit van Nina Simone. Oh. En als de rest van het album net zo klinkt als dit. Poeh. maar zou Cruel Finder dan echt alle tricks onderhand hebben genomen? Ik dat weet zal het niet. ook wel weer niet. Ik vind dat die man uh, meer werk moet. Ik vind het ook, ja. Ik wil al zijn Hollywood. platen. Ja. Dat zal ik niet leuk vinden. Nee. Uh, ja. Dit is binnenkort uh, dus officieel uit. Ik ben. Uh. Back off ook, wat een goede plaat. Daarvoor trouwens uh, Panic in the Disco en I ride since. Nou, tragedies. Ook al een plaat op flat los te gaan. Maar voor deze laat moet je niet wat aan je conditie doen? Ik zeg, nou, ik draai toch al liedjes op de radio. Elke goede plaat, nou ja. werkelijk waar. Echt, uh, nou nee. het... zit op plekken waar je het niet hebben wil. Nee, inderdaad. Dus het, is, uh, het heeft duidelijk effect op je persoonlijke de gesteldheid. gesteldheid. Ja, hoor. Het is tijd voor, uh, ja, ik denk toch wel even heel erg spannend. The Voice Lift. We hebben een opgave. Zo. Die verwacht je niet. Nou, was al lastig om te raden. Maar ik krijg nu een fragmentje. Dat is afkomstig van iemand. Uh, je, nou, je kent de persoon waarschijnlijk wel. Maar uh, wie is het? Juist. Het ligt ook onherkenbaar gemaakt. We hebben hem door een voicebox laten praten. Uh -huh. En uh, wie is het? Aan jullie om uit te zoeken. Het telefoonnummer wat je kunt bellen als je het weet is 0909-1336. Ik herhaal. 0909-1336. Kijk, nou, dit is een opgave. <totstuk> Zo. Volgens mij heb ik <totstuk> een goeie te pakken. Dames, schuil! gaat al hartstikke goed. Zo, ja. gezondheid. Of Ik, koudheid eh, meer? Nou, dit is een soort van niezende pilsmurven. wacht daarmee! Zullen we er nog eentje doen? Nog eentje, Janus. Alles snel! We hebben de phone van de record, zegt hij. Dames, schuil! Mevrouw gaat al hartstikke goed. I you. Oké, nou wie is dit? Wie gaat er schuil achter dit verbouwde stemgeluid? 0909-1336. En met prachtige prachtige mensen. No, ho, ho ho Extra weekend, goedenavond! Goedemorgen. Nou, jij... dat dus was met vroeg je... nog. Die is net wakker. <laughs> heel. Met wie? Met Danny! Danny! Yeah. Nou. Ja, dus. Wat denk jij? Eh. Uh, Ligeerde Beenstra. Huh? Huh? Echt waar? Nee, ik joh, joh, denk ik. Denk, denk nog eens na, joh. Ik bedoel, die doet normaal gesproken dit programma, weet je heel zeker? Ja, dat doe ze ook. Waar, waar, waar dacht je dan te herkennen? Ja. Aan. Uh... Want hij en... doet hij niets de hele avond, hè, zeg jij. Ja. Maakt niet uit wat voor tijdstip, wat voor dag, wat voor jaargetijden. Hij niest altijd. Ja. Hey, maar even voor de duidelijkheid, Danny. Ja. Uh, je, vergalt echt, je zou ons uh, complete spelletje volledig kunnen vergallen. Hè? Ja. We kunnen theoretisch kunnen het gewoon nog even drie minuten uitstellen, de antwoord. Of is, zeg is, jij. Is het echt goed of wat? Nou, nou dat. Uh, ja, wat, wat denk je? Dat houden we even in het midden. Dat houden we even in het midden. <lacht> ja. Maar blijf even hangen. Misschien komen we zo bij je terug. Ja, want nou, het is namelijk. We, we, we hebben echt nog heel erg lang de tijd om dit spelletje tot een eind te brengen. En jij komt in één keer met iets aan van mij en denkt. Nou. Hele Ik weet niet of de ruimteboek ligt op zijn gat. Krijgen. Ja, precies. <laughs> Ons hele programma gaat naar de Palestijnen. Ja. Nu. Danny, blijf even vangen. Als, als de dingen ja, vangen ja, komen we zo bij je terug. Oké. Okay. Don't go anywhere. Bye bye. Nou, eens even kijken wie denkt te weten wie dit is. Oh, zou zo, het zijn Ik kan nog één keer ze laten horen. Hallo. Ik vind het moeilijk, hoor. Ja, is dat ook wel? Met uh, extra weekend, hallo? Hallo. Hebben wij contact met John? Hallo. Hallo? Uh... Nee, dat wordt niks. Dus dan deze. Hallo? Hé, hey, hallo. Met Ivo. Hey, Ivo! Hallo! Hoe is het, jongen? Ja, prima, hè? Ja, zo. Ik... Met hey. jullie ook? Hey. Uh, hè? Of het met jullie ook ja, goed gaat. Ja, het gaat heerlijk. Ja, hè, he Bart? Het gaat heel oh, goed. Goed, ja. goed, hè? Hetzelfde ja. gaat zo goed. Ja, ja. precies. Ja, ja, ja. Hé, hey, uh, wie denk jij dat uh, achter die stem uh, schuil gaat? Ja, ik dacht ook eigenlijk de eerste, maar uh, voor de fun zal ik dan maar even roepen Gerard Joling. Gerard Joling! Echt waar? Hoe kom je er bij man zo vaak? Ja, en die stem die klonk maar al zo, uh, zo heel hoog, zo, zeg maar, net als Gerard. Leek er wel op, hè? Nou. Ja. Hey, helaas moeten wij melden dat het... Uh, wat een blitlegger bl is. is ja. Oh, helaas. Hey, wat jammer dat Gerard Joling zijn woorden ook inslikt, dat zou ja. jammer zijn. Helaas, ja. jongen, het is niet goed, maar een fantastisch weekend. Uh, Hetzelfde, jongens. Dag. Nou, hij wist het ook al. Waar is Danny? Hangt Danny nog? Hangt Danny nog? Ja, nog. Danny, ben je er nog? Ja, ja ik ben er. Ja. Um, we moeten er ook niet al te moeilijk over nee, doen. Nee, ik vind het ook echt. Zullen we even luisteren of je gelijk hebt? Nou, doe eens. Daar gaan we. Echel. Volgens mij heb ik een vorm van hooikoorts te pakken. Echel. Maar verder gaat alles hartstikke goed. Ja. Ah. Wil je dat nooit meer doen? Nee. Ik zal er volgende half uur achter met bellen. Gewoon blijven graag. wachten, hè? ja, graag. <lacht> <lacht> Maken we jou blij met een DVD van de film Nachtrit... en een gezeerde limited edition van de nieuwe CD van The Within Temptation? Wow. Ja. Ja? Nou, ja, dan gaan wat, we dat opsturen. Wat een pakket, joh. Ja. ja. Echt? Vet, hè? Zo. Chapeau, chapeau. Zo. Je houdt de woorden uit chabon. mijn mond. Ja, precies. Nou, Danny, het komt in een feestverpakking in een anonieme bruine envelop, daar dan weer omheen richting jouw huis. Oh, en leuk. En wat ga je ermee doen? Uh, goeie vraag. Ja, en dan moet je het geluid Maak een foto en stuur op wat je ermee gedaan hebt. Ja. <laughs> Wees creatief. Dat ik doen? Oké okay dan. Fijne weekend. Bye, bye. Aan jullie wel, hè. Bye. Dag. Nou, dan zit je dan met vijf minuten resterende tijd. Nou, vol en dank, Danny. Dat is jammer. Zullen we, dit, zullen we voor het dan gewoon weer een moeilijke nemen? Moeilijke doen? Ja? Ja. Oké, okay, kunnen we, het we afsluiten? Doen jou volgende week? Ja, doen we mij volgende week. Ja, hey. heren Dat raakt nooit iemand. Weer. Goed onthouden, hè? Volgende week een extreem spannende af aflevering van The Voice.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 I feel so full of love It just comes spilling out Leuk. Nog een keertje doen? Ja, nog één keer. Moet jij weer beginnen, hè? James Morrison. Wonderful World. Een extra weekend. Wauw. Goedenavond. <laughs> Zo. Zo, mensen. Het uh, eerste uur van dit programma zit erop. Dat dit is even... grappig. want ik hoef niet eens op de klok te kijken. Dan zie je je biertje al, hè? Ja, dat, dat, want, dat een uur voorbij is, hè? We hebben een gemiddeld ritme van één biertje per uur. Ja. Ik zit nu inderdaad, ik heb nog 20% over. Ik ben blij dat, ik, ja, niet, nog... uh, dat we niet opgesloten zitten. We elke uur eentje moeten nemen voor een week. Zo. Dat zou leuk zijn, hè? Leuk, uh, met kerst Kijken of we het eind van het ja. programma nog halen dan. met ja. de, de, de, de vloer kunnen aan op kerstavond. Nou, Ziet daar de auto van Miljoenskaal? Oh nee, snel een plaat is er. Zometeen is ze hier onze gast. Dan gaan we haar uh, onder vuur nemen. Dan krijgt ze een reality check voor haar kiezen. En algemaals nog vele andere dingen. Op die tijd een spannend muziekje.